Het is de bedoeling dat de goederen die vandaag zijn binnengereden... zo snel mogelijk bij de gazanen terechtkomen. In een woonwijk in de Amerikaanse stad San Diego is een vliegtuigje neergestort. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen. Volgens de politie zijn alle slachtoffers inzittenden van het privévliegtuig. In de wijk is niemand omgekomen. Het vliegtuig stortte neer in een gebied waar gezinnen van het Amerikaanse leger wonen. Zeker één huis werd geraakt en meerdere auto's. Zo'n 100 mensen zijn geëvacueerd. Het Verenigd Koninkrijk en Mauritius hebben een overeenkomst getekend over de Chagos-eilanden. De eilandengroep viel al meer dan 200 jaar onder Brits bewind en valt vanaf nu onder Mauritius. Met de deal komt een eind aan een langslepend hoofdpijn dossier... De Britten stonden al jaren onder druk om de archipel terug te geven. Op een van de eilanden is een Amerikaans-Britse luchtmachtbasis gevestigd. Onderdeel van de overeenkomst is dat die kan blijven. Die basis ligt gevoelig, omdat met de komst daarvan... meer dan duizend bewoners moesten vertrekken. AZ heeft de finale bereikt van de playoffs om Europees voetbal. In eigen huis werd met 4-1 gewonnen van Herenveen. Max Meerding scoorde in de eerste helft drie keer voor de ploeg uit Alkmaar. De andere finalist is FC Twente of NEC. Die ploegen spelen vanavond ook nog tegen elkaar. Het weer, buitjes trekken over het land, vooral in de noordelijke helft. Later in de avond meer buien. Morgen ook eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en breekt ook de zon door. Het wordt 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ja, en het leuke is, nu kom ik met uurtje nummer drie. Dat is altijd wel grappig, want op de dag dat wij dit uitzenden is het 22 mei. En wie is er jarig? Dat is een van de bandleden van deze band. En dat is Irina Schouten. Yeah, every time Cause you're new and you're excited. En dat was hem, uh, welkom in uurtje nummer drie. En uh, dat was Ivy Fox, vorige week zei ik domein maar dat is Dopamine. Ik zat uh, volgens mij niet uh, goed helemaal te lezen wat het er eigenlijk voor stond. Um, in dit uur gaan we praten met uh, Ronald van der Stolpen van uh, Chasing Mavericks. Want uh, die bent uit Utrecht, die hebben een EP uitgebracht, niet zo lang geleden. En dat is reden genoeg om daar eens over uh, te gaan praten. Maar eerst gaan wij met de winnaar van de 035 popprijs van 2024 verder. En toevallig is die ook geweest in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, in wel van oktober van het afgelopen jaar. En dat nummer dat heet More Than You Know. En dat heeft alles te maken met het album Bittersweet Nostalgia. Oh, oh, oh, oh. <zijfie> Hurts me more than you know. This is what I mean, the soft lips really make me Amor maakte een onderdeel van de visual. Maar tegenwoordig doet de mens Amor het helemaal zelf... met de nummers die de mens Amor maakt. En Blue Velvet is daar een van. En binnenkort komt Wishful Thinking uit. En dat is over twee weken. Dan gaan wij daar ook over praten. Want het gesprek heb ik al opgenomen. Ja, zo slim ben ik dan ook alweer. Uh, want dan kan dat uh, gewoon in de uitzending van 5 juni. Dus dat is een beetje het verhaal. Daarvoor hoorde je Seb Adams. Heeft alles te maken met het album Bittersweet Nostalgia. Wat morgen uitkomt. En daar staat More Than You Know ook op. Dan is het tijd voor de nieuwe single van Loe Erics. Morgen komt hij uit en dat nummer dat heet None. choice Uit. Dat is de nieuwe single van Sinner. En achter Sinner schuilt Noah Jazz. En uh, hij heeft al wat materiaal uitgebracht. Love is een beetje een ironische kijk. En eigenlijk uh, gaat het over de, de manier waar het op, uh, in deze wereld naartoe gaat. En hij zegt, je moet gewoon lang wachten. En dan zal het uh, op een gegeven moment wel beter gaan worden. Maar nu moet je in deze surrealistische wereld. Want dat is wat hij eigenlijk uh, ook uh, stelt. Moet je hier misschien wel wellicht om lachen. En dat is de reden waarom hij deze single heeft uitgebracht. Low Addicts met uh, Non. Terwijl er ook iemand op de achtergrond een beetje probeert mee te lachen. Maar of dat uh, overkomt is vers 2. Uh, hoorden we de nieuwe single van Low Addicts. En dat is uh, Non. Morgen komt die uit. Straks uh, gaan we nog uh, praten met uh, Ronald van de Stolpen van uh, Chasing Mavericks. Maar eerst gaan wij nog even uh, iets laten horen van iemand die bij het uh, protestfest te zien en te horen was, namelijk Live en dat nummer dat heet Hating Myself, Hating You. The city me by my cheek. To stay awake Hand in control of me first thing smile. second break. Lost halfway between who I am, and what I do. Didn't breathe for a week. Am I supposed to? In the circular motion of hating myself, hating you for not knowing me the way I want you to. White lights, counting down seven, eight. So comes by surprise at every turn. Three to burn in circular motion. Hating myself, hating you for not knowing me the way I want you to. Deze band, maar de leden van deze Snooze Button, die kennen wij eigenlijk ook in een andere formatie: namelijk de Surfing Sting Race. Maar die Surfing Sting Race, dat is meer een beetje de psychedelische kant. En hier uh, hebben dezelfde bandleden een andere naam, maar maken ze totaal andere muziek. Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Morgen komt deze single uit. Het uh, is een uh, nieuwe single van uh, Snooze Button. En ja, dat gaan ze morgen laten horen. Um, hating myself, hating you is van Lifelong. Ben ik toch altijd weer nieuwsgierig hoe die single dan weer heet? Want dat heb ik weer niet paraat. Ja, zo uh, werkt dat dan uh, uh, blijkbaar. Ja, dan heb ik het uh, hier ook niet. Dus, Oké, okay, uh, jongens. Dat moet je opschrijven, Jaap Koper. En uh, normaal gesproken ben ik altijd iemand die dat vroeger uh, naadloos allemaal stampend in mijn hoofd dat allemaal wist... Maar tegenwoordig uh, is dat ook niet meer het geval. Hier, uh, employee, employee of the Month. Zo heet hij. Kijk, zo heet die single. En uh, dat uh, zeggende ga ik uh, nu verder met het verhaal van de Chasing Mavericks. Want die hebben een, uh, een EP uitgebracht. Now I Disappear. En uh, de, het nummer Disappear, die hoor je achter het interview. En daarvoor hoor je het eerste nummer van, uh, van die track van Now I Disappear... En daartussenin het gesprek met drummer Ronald van der Stolpen. De stamgasten die bij ons in de uitzending wel eens te horen zijn is Chasing Mavericks. En als het goed is uh, komen ze uit Utrecht, maar dat weet Ronald van der Stolpen wel. Klopt dat wat ik zeg? Jazeker, dat klopt. Wij zijn een utrecht bandje. Ja, hallo. Uh, ja, hallo. <laughs> Want hoe lang uh, zijn jullie ook alweer bezig met uh, Chasing Mavericks? Toch alweer een tijdje, dacht ik. Ja, de band bestaat nu Tien jaar. En ik ben er een jaar of denk acht geleden bij gekomen. Dus ik ben er niet vanaf het begin bij. Niet vanaf het uh, Wie zijn de oprichters? Weet jij dat? Ja, zeker. Dat is Martin, Yuri en Lindy. Dat's... Ik ben het opgericht. Uh, Oké, okay, met z'n drie hebben zij uh, dat besloten destijds. Ja, dat klopt. En toen hebben ze, ze hebben verschillende drummers gehad. Die uh, bevielen niet. Of uh, nou ja... En enig moment ben ik erbij gekomen en ik mocht blijven. Ja, er zijn dus uh, verschillende functioneringsgesprekken zo geweest als ik het zo hoor. <laughs> uh, wat, wat, wat is uh, waarom jij het nu wel uh, acht jaar volhoudt en die anderen niet? Heb jij iets uh, van een bepaalde magie? Zit het in de, in de drumsticks die je gebruikt? Wat is het? Ja, we hebben de, de, de diplomatiek antwoord. Dat moet je natuurlijk alleen die Martin en Jorie vragen. <laughs> ja... Um, ik denk uh, nou ja, dat we alle vier wel op dezelfde lijn zitten qua muzikale insteek. Yeah. Dat is heel belangrijk in een bandje. Uh, we respecteren elkaars kwaliteiten, standpunten. Uh, en ja, ik denk toch wel het belangrijkste dat we elkaar wel muzikaal begrijpen. En daar past er ik blijkbaar goed in. Mm. Uh, en dat, ja, dat gaat al zo'n acht jaar goed. Dus, uh... Ja, uh, want Now I Disappear, dat is de derde EP inmiddels al ja. van jullie. Klopt. Ja. Verschilt die ten opzichte van die andere twee? Nou ja, deze, deze derde is denk ik het meest persoonlijke. Hmm. Er, staat, er staat een nummer op... Uh... Disappearer van Martin, Martin Kuistermans. Dat gaat over zijn, uh, over zijn moeder. Mm -hmm. Er staat een nummer op. Flight 249. Uh, dat gaat over mijn vader. Dus ik denk dat deze derde wel het meest persoonlijk is. Ja. Uh, Zitten er, er dan toch ook wel uh, muzikaal wat uh, verschillen tussen die uh, andere twee en deze derde? Ja, ik denk dat de eerste, uh, Now I See You Dancing heet die, dat die het meest toegankelijk is om het zo maar te noemen. Ja. Um, zit er zitten wat talking heads invloeden in. Uh, en ik denk dat de tweede, uh, nou, of, um, uh, You Sure and Right heet die, yeah. die het meest uh, ja, maatschappelijk geëngageerd is. Er zit onder andere een nummer in voor the lack of colors. En dat gaat over ongelijkheid. Nou, heel actueel denk ik. Dat denk ik ook, ja. De de derde is het, ja, toch wel het meest persoonlijke. Ja, uh, nou zijn jullie al een tijdje bezig. Hè? Je zeggen ook al, tien jaar geleden is die band ooit begonnen... en jij zit er nu acht jaar bij. Uh, kan ik daar ook aan een beetje een conclusie uittrekken... dat jullie uh, misschien ook wel wat optredens aan het doen zijn? Ja, wat nou we zijn, we zijn uh, uh, uh, op dit moment niet aan het optreden... want we zijn heel druk geweest met opnemen... En er hoort artwork bij en al dat soort dingen. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we het eerste deel van 2025 mee bezig zijn geweest. Uh, en het is de bedoeling om uh, na de zomer uh, in ieder geval uh, de drie EP's... naar al het werk ten gehore te gaan brengen op, op de verschillende podia. Dus ja. daar zijn we nu mee bezig om, uh, om een toertje te gaan regelen. Ja, en zijn er ook al reacties geweest op wat jullie al hebben uh, laten horen? Ja, zeker. Die zijn er... Uh, daar zitten, daar zitten verschillende reacties in, maar hoofdzakelijk um, toch wel um, um, linkt aan, hè, zeker het laatste EP aan Pink Floyd heb ik gehoord. De Doors zijn langsgekomen, dus mensen uh, linken altijd wel wat ze horen aan bekende bands. Uh, dus ja, het, het gaat best wel alle kanten op. Uh, hoofdzakelijk kregen we terug dat er altijd wel het chasing sausje overheen zit... Uh, dus dat het herkenbaar is qua, qua geluid, qua plankkleur. Ja. Uh, dus dat horen we veel terug. Uh, en dat doet ons wel deugd. Ja, uh, weet je ook waar die naam toevallig vandaan komt, die Chasing Mavericks? <laughs> Nou, het is het. Nee, heel eerlijk, nee. <laughs> We hebben het er wel eens over gehad in de band. Ik, ik, het is ook wel een beetje een. Beetje. En, uh, het, het klinkt lekker. Het is natuurlijk ook een, een surf film, uh, Chasing Matrix. Ja. Uh, maar het klinkt voornamelijk lekker. Het heeft ook wat te maken met, uh, met een beetje je, ja, tegen de gevestigde orde aanschoppen, uh, dynamiek, uh, power, wat wel in die naam zit. Ja, uh, want Tom Cruise heeft de naam Maverick ook nog wel eens een keer gebruikt in Top Gun. Ja, klopt. ja, ja, ja dat klopt. Ja. ja, Daar hebben wij niks mee te maken. Ja, niet met Tom Cruise en ook niet met die film. <laughs> Nee, sorry. Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, er is natuurlijk het een en ander over te vertellen over die EP. Uh, uh, zijn er ook uh, ja, bijzondere dingen te vertellen tijdens uh, ja, in, in de aanloop en na de presentatie toe? Bijzondere um, dingen. Nou ja, weet je, uh, wat wel vaak bij ons gebeurt, we, we, we bereiden zaken voor in het oefenen uh, in, in, in, in de oefenruimte. Dan ga je naar een studio toe, dan zit je daar een heel weekend. Uh, en, en, en dan komen er altijd wel weer andere dingen uit... als dat we het, zoals van het bedacht hebben. En wat, die, wat je dan krijgt dan zit je ga overruimte... Mm. en dan hebben we het op een bepaalde manier ingestudeerd... en, en vaak de, de, de meest creatieve in de band... Uh, dat is toch wel Juri, dat is de, de solo-gitarist. Ja. Die bedenkt er weer even iets ter plekke... waarop wij dan uh, bijvoorbeeld de structuur van een liedje moeten aanpassen. Nou, We spelen altijd als eerste drums en pas in... en dan zitten Martin en ik ons toch wel even af te vragen... Van, gaat dit wel goed... Mm. Uh, uiteindelijk is het tot nu toe altijd wel goed gegaan. Maar dat, ja, dat, dat zit wel een beetje in de dynamiek van het beentje. Uh, dat ze op het laatste moment toch nog sleutelen om het nog een stukje beter te krijgen. Ja. Uh, die EP, die is inmiddels al uit? Ja, die is, uh, die is vorige week uitgebracht. Ja, Oké. Okay. Vers van de pers. Vers van de pers. Uh, dan natuurlijk de afsluitende vraag. Uh, waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde web? We hebben een Facebookpagina, uh, Chasing Mavericks de Band, anders zit je bij de film. Mm. Uh, dus dat is wel belangrijk, we zitten op Spotify, uh, um, um, Instagram, uh, daar kun je ons vinden. Dus Chasing Mavericks de Band, dus dat is wel belangrijk. Uh, daar zijn wij te vinden met al het materiaal uh, wat we hebben. We hebben inmiddels drie albums uitgebracht, dus het is genoeg te vinden. Mm. to know. These things that are assigned to me. Is it time to let it all go? The things that we were doing. The things you didn't want to do. From me. Just escaping from a dead A nightmare that gets through A remarkable way to start It wasn't what I choose To you recognize it then And now just to old Knowing doing nothing won't do Maybe turn to recognize it then It comes up to the time I like to disappear now But it's getting me down On my knees again And there are things you didn't do The moments you took away The things you couldn't say then By which you left it all in circle of me disappearing was left for me here this time to so leave the yes answer alone no, on the question Tot zover was dit Chasing Mavericks. <coughs> we hebben er nog een paar uh, die we laten horen. Dat is uh, Lilith left the garden with cigarettes after sex. dinner that you made, so delicious, so rare, right. we both say vodka wasn't even necessary, cigarettes, after sex, you tucked me in, Watch the lighthouse, we both say, this one is moving, poetry, punishment tastes so good, oh yeah, looks so good, smoke me up, tin me down, but you know better, you know better, punishment tastes Start of a new breed mm -hmm. Mm -hmm. I'm back on my two bare feet they acquire a sigh of relief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 Het is van het album State of Being van One Clueless Friend. Uh, hij staat bijna, uh, bijna dagelijks aan. Dit uh, album, wat ik uh, meerdere malen al heb uh, beluisterd. Zo goed is die. En Black Clouds is een van die singles, uh, of tenminste een van de tracks die erop uh, staat. Little Left the Garden uh, hoorde je ervoor met Cigarettes After Sex. En het is ook meteen uh, zo'n beetje het einde van uh, dit uh, fijne programma van deze. Uh, deze alternatieve fan van 22 mei. Volgende week is er een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En we sluiten af met Kathmandu. En dat nummer dat heet Buckley on Drugs. En volgende week zijn we er gewoon weer. Dag!